Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De pro-Palestina demonstratie in Amsterdam is beëindigd in opdracht van burgemeester Halsema. Een aantal demonstranten is opgepakt. De actievoerders kregen ruzie met andere demonstranten en de politie. Ook wilde een groepje naar de Dam waar een pro-Israël manifestatie werd gehouden. De politie greep daarom in. Op de Dam herdachten honderden mensen de aanval van Hamas. Vandaag, precies een jaar geleden. Die demonstratie verliep rustig, vertelt verslaggever Mark Robin Visser. Ik heb uh, wel geteld één rookbom gezien en twee aanhoudingen die uh, werden verricht. Uh, duidelijk van mensen die niet bij die uh, demonstratie uh, hoorden. Er is gebeden, er zijn liederen gezongen... en er werd een hele grote Israëlische vlag van 20 bij 30 meter uh, over de mensen uitgekomen. Gerold. In Amsterdam is vanavond ook een herdenking waarbij premier Schoof aanwezig is. In Mexico is een nieuwe burgemeester al na zes dagen vermoord. Het gaat om Alejandro Arcos. Politici en journalisten in Mexico zijn vaker doelwit van drugskartels. Ook deze moord heeft daarmee te maken, zegt correspondent Boris van der Spek. Arcos die heeft uh, tijdens zijn campagne als uh, burgemeester heel erg benadrukt... dat hij de georganiseerde misdaad in uh, Chilpancingo en in Guerrero... de rest van de staat, uh, zou gaan aanpakken. Hij zei ook van ja, ik ga geen akkoorden met ze sluiten. Ze hebben onder mij echt iets te vrezen. Nou ja, hij is nog geen week burgemeester geweest. Hij is ontvoerd en hij is echt op gruwelijke wijze... De landelijke oppositie in Mexico zegt dat de situatie in het zuiden van Mexico onbestuurbaar is geworden. En het had zomaar een kattendetectief kunnen zijn in Rozenburg bij Rotterdam. Werd zaterdag op klaarlichte dag een kat ontvoerd. Op beelden van een deurcamera was te zien dat iemand uit een auto stapt, kat Mickey oppakt en snel de auto weer instapt. Die beelden werden massaal gedeeld op sociale media. En de auto kon snel worden opgespoord. Volgens de politie waren de dieven zich van geen kwaad bewust. Ze dachten dat het een zwerfkat was die ze zo mee konden nemen. De kat is inmiddels weer veilig thuis. Dan nog het weer. Vanavond krijgen we steeds meer bewolking. En in de nacht trekken er vanuit het zuiden buien over. Morgen wordt een bewolkt dagje met kans op een bui. Het wordt 18 graden. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 Dat is de, meteen de volgende ronde al. En uh, dat luiden we in met een toch wel pittig nummer van Cardigan In. En Cardigan In is een, denk ik, een Amsterdamse band. En dat uh, nummer dat heet Carbon Copy. Nou, het uh, wordt geen Carbon Copy uh, vergeleken met uh, vorige week hoor. Want het is uh, duidelijk uh, toch wat anders. Uh, want in de studio zijn de heren van Sakaram. Goedenavond. Ja, want uh, dat, uh, dat had ook weer een uh, reden. Want ja, op een gegeven moment hadden wij oorspronkelijk naamloos. Maar die is toch naamloos gebleven in, in Groningen. Dus uh, ja, helaas. Mm -hmm. uh, maar ja, des te beter weer voor jullie. Want jullie hebben iets uh, te vertellen. Want, Heel veel Niet, veel, ja, want ja. Uh, we beginnen maar even bij jou. Want uh, er staat op het punt een EP... Ja, we zijn de uren aan het aftellen inmiddels. Oh ja. Dat, uh, dat, volgens mij vier. nog een uurtje of vier inderdaad. Ja. En dan, dan komt onze eerste EP uit. Aha. dan gaat het eindelijk gebeuren. Ja. Uh, dus de vorige avond uh, is dit natuurlijk heel mooi geregeld. Dat heb ik onder meer gedaan met de man die net de horen uh, was. Bij Namelijk Cardigan. Uh, van Cardigan in Sydney Francis. Ja. Zo heet hij helemaal. Uh, ja, en Sydney. ja, want jullie kennen hem. Ja, Sydney, wat doet hij voor jullie? Sydney helpt ons heel erg bij de boekingen met zijn uh, label La Camarade. La dat is echt uh, geweldig. Weet weet ik niet. altijd dag, uh, gedacht hebben dat dat zijn achternaam was, maar dat is niet zo. Nee, Sydney yeah. Francis City van La Camarade. Ja, ja. Hij hier daar wel op hoor. Ja. Ja. Ja, Sydney, Sydney Francis van La Camarade. Ja. Ik denk nou, we hebben een hele dure manier aan, de, ja. aan de, ja. de mailbox. Maar niets is minder waarheid. Gewoon Sydney Francis en La Camarade. Je hebt je terecht opgemerkt, dat is uh, het label Booking. Noem maar op. Dat is het eigenlijk. Ja. Uh, eerst over jullie. Uh, Sakaram. Want hoe lang bestaat Sakaram? En wat is Sakaram? Wie kan ik daar het woord over geven? Wie, wie, wie, oh wie? Kijk, uh, <laughs> Misschien want... wil jij vertellen hoe, we, hoe het een beetje ontstaan is? Wanneer, wanneer we ja, zijn begonnen? Zeker. En dan uh, mag je even de microfoon pakken. Kijk. Sakaram is een, uh, een band. Ja. <laughs> <laughs> ja, een band, uh, ja. Nederlandstalig. Alt, uh, altpop eigenlijk. Hmm. Hmm. En we bestaan nu denk ik zo'n drie jaar in totaal. Ja. Uh, we zijn tijdens COVID eigenlijk begonnen met onze eerste, eerste kleine show. En toen hebben we een jaar lang heel veel gerepeteerd. En uh, toen zijn we shows gaan spelen. Um, en ja, hoe zijn we ontstaan? Ja, ze, het begon, ik weet het, ik weet het nog heel goed, als de dag van gisteren. Het begon, uh, het begon eigenlijk met een, een, een hele spontane jam sessie van Misha en mij... met een totaal andere drummer. Jesse Molhuizen, als je dit ziet, ik ben eeuwig dankbaar... Uh, Voor het begin. Ik zou het graag nog een keertje zien. Uh, en heel snel uh, ja. kwam Michonneke erachter. Ja, dit was wel echt heel leuk. En toen eigenlijk de tweede sessie hebben we Gijs. Die ik al ken sinds mijn vijfde. Mm -hmm. uh, we zaten samen op voetbal. Uh, en Shurt en Misha zaten we samen mee op de middelbare school. Uh, zijn we gaan jammen. En toen zei ik. Hé, hey, mijn studievereniging heeft over een maand een open podium. Uh, zullen we dat doen? En toen hebben we eigenlijk na een maand ons eerste showtje gespeeld. Uh, en dat was meteen echt. Oké, okay, het was niet ons beste werk, maar het was wel heel erg leuk. Nee, maar het klikte meteen wel heel goed. En dat, dat voelden we allemaal wel meteen vanaf het begin ook. Van, ik En wij allemaal vonden dat gewoon heel belangrijk dat je ook echt vrienden bent, zeg maar. Dat je ook elkaar echt aardig vindt, want anders is het volgens mij niet zo lang uit te houden. En dat merkten we gewoon heel snel, dat dat goed klikte. En dat daardoor die muziek ook veel fijner klonk voor ons. En ja, daar kwam ook gewoon een hele grote drive achter van... ja, we willen dus ook heel veel samen doen. We vinden het heel fijn samen. We vinden het heel fijn om te horen hoe andere mensen binnen de band over muziek denken. En dat is eigenlijk dus in dat, in dat jaar waar we heel veel hebben gerepeteerd... zijn we zoveel samen gaan spelen dat we ontzettend naar elkaar toegegroeid zijn. Mm. En we dachten ook van, nou, dit willen we gewoon echt doorzetten... en hier alles op inzetten en uh, hier heel erg mee doorgaan. Um, en ik denk dat we nog heel erg hebben gezocht naar oké, okay, waar ligt dan die samenkomst in muziek heel erg... En dat we dat nu wel heel erg gevonden hebben. Um, en nu ook gewoon wel veel willen spelen. En uh, veel nieuwe nummers aan het schrijven zijn. En uh, het is ook gewoon heel gezellig de hele tijd. En dat, dat maakt mij en ons heel blij. Ja, gaan we nog even helemaal aan de andere kant van de tafel. Want ach, daar uh, hey. zit er natuurlijk ook nog. Yeah. Want. Uh, Waar zit jij in het uh, verhaal uh, verstopt? Wanneer ben jij erbij gekomen? Nou, ik ben eigenlijk dit jaar pas bijgekomen. Dit jaar pas? Dus dit jaar pas uh, oh. rond maart geloof ik, als ja. ik het zo uh, ja. Ik kende Schurt uh, eerder uh, van Buitenkunst. Dat zo'n kunstkamp uh, ja. in de zomer. Superleuk plek. Ja. En uh, hij, ja, uh, hij vroeg me. Van uh, hey, wil je de band joinen? Want we hebben een vijfde bandlid nodig. En ik was zelf altijd eigenlijk al fan van Sakaram. Ik ben bij heel veel shows geweest. <laughs> en, ja. en vroeger ook met mijn andere bandje waar ik eerder mee speelde. Hebben we op dezelfde avonden gespeeld. Dus uh, ik, kende hun, ik kende de muziek goed. Dus dat was gewoon, uh, gewoon gelijk raak. En uh, in maart zijn we weer begon, ja, samen begonnen met uh, repeteren. Alle nummers een beetje ingestudeerd. En um, ja, vanaf juni speel ik ook live mee. Dus, uh, Perfecte match, dus. Ja, zeker. Ja. Heel erg. We gaan uh, zo dadelijk uh, wat uh, van jullie horen. Dit was even het voorstelrondje. Want dan weet je yeah. ook uh, van, uh, wat, uh, wat we hebben in uh, de studio. Maar eerst, uh, want het is meteen na dit volgende nummer mogen jullie al spelen. Ja. Dus, uh, dan weten jullie dat alvast. Zijn ook die cameramensen meteen ingelicht? Een uh, radioprogramma met camera's. Ja, Ik uh, blijf dat dan een, een beetje een rare, raar verhaal vinden. Wernie Moore met hoekt. Deceiver, I'm your kryptonite And tonight, you're gonna cross that line Send a signal, whisper in your ear It's just so simple, you don't have to fear Oh my dear, follow the puppeteer That you thought is wrong Hey, FM en het is zover. We gaan eventjes luisteren en kijken ook. Vooral dat op ons YouTube kanaal is het allemaal terug te zien en te vinden. Met uh, de hulp van Marcus dan Leo van S en Thomas de Jong. Dan zeg ik dat ook eventjes netjes, want dat zijn de mannen achter de camera. Uh, en natuurlijk ook achter het uh, mengpaneel, want uh, die hebben we ook uh, nodig. Want ze staan er klaar voor. Sakaram. En het eerste nummer is ook meteen het titelnummer van, het, uh, van de EP, die vannacht gaat verschijnen. Zover is het nog niet. Uh, en het nummer, dat heet Vallen is Vliegen. Nee, Nu blonder, haar ander mens. Want het was niet jouw schuld en dat je liever ergens anders bent. Dus heb al net naar buiten lopen, maar ik moest even uh, een hoestbui uh, eruit laten, want anders dan, uh, zit dat midden in het nummer. En we hebben één iemand uh, gehad die moest ook hoesten en die is gestopt bij een akkoord en die ging ook meteen bij hetzelfde akkoord weer verder. Dus ja, dat, uh, dat tekent de muzikant, de heer PM Bond, daar hebben we het over. Maar goed, uh, we gaan uh, weer verder, want we hebben nog een tweede nummer. En daar is dan meteen ook het, uh, meteen het hele verhaal. Want ja, hoe schrijven we dat? Is het één woord uh, of zijn het twee woorden? Want uh, we gaan straks ook vragen of die ervoor komt op, uh, op de EP. Maar eerst uh, het nummer. En dat nummer dat heet Moeders Kindje. Met dubbel L, of staat er toch een E? Voor december, in de zomer, laat ik je preventief verlopen. Ik mis je nu al, nog voor ik heb gesproken. Mensen heb bedankt, zonder kijken in hun ogen. Ik wil dat je ze ziet, ze leert lopen, mij leert kennen. In een echo blijf ik over. Moeders alleen, moeders kindje, moeders mooiste is je moeder heen. Is ze nog je moeder voor je? Moeders alleen, moeders kindje, moeders mooiste is je moeder heen. Is ze nog je moeder voor je? Mijn naam schreef en voor mijn vader van iemand anders bleek en alles ging voorbij werd een verhaal maar ik wil niks vertellen ik wil naast je staan want dat was ik toch of nee dat ben ik toch meer dan een zoon en meer dan iemand anders mocht waar zijn de vlekken ik haal ze weg ik mis je nu al maar straks pas echt Moederziel alleen moederskindje, je moeders mooiste is je moeder heen Is ze nog je moeder voor je moederziel alleen Moeders kindje, moeders mooiste is je moeder heen Is ze nog je moeder voor je Moeders kindje, moeders mooiste is je moeder heen, is ze nog je moeder voor je moedersiel alleen? Moeders kindje, moeders mooiste is je moeder heen, of is ze nog je moeder voor je? Dat waren ze, de heren van uh, Sakharam. Want het is, uh, de spits is eigenlijk afgebeten. Um, en nu uh, is er al één iemand die op de app uh, uh, al klaar moet zitten. Want uh, we gaan zo dadelijk uh, met haar praten. Uh, maar eerst even al een oudere single van haar laten horen. En dat is Jit. En dat nummer dat heet Droog je tranen. Ja. Zit ik vast hier nog steeds Het leven wacht, maar het voelt alsof ik uitsta Ben ik bij jou is het oké okay. Maar zal dat weer veranderen wanneer ik straks naar huis ga? Er zijn honderdduizend vragen en ik snap het niet De dingen die ik denk, nee ik dacht ze niet Waarom zit ik elke dag zo stak in dat verdriet? Ik moest huilen schreeuwen papa, ik begrijp het niet Hij zat naast me, ik zag tranen in zijn ogen Toch was hij degene die de tranen voor mij droogde hij vertelde me hoe ik het moest gaan zien Je kan je arm breken, maar je hoofd kan dat ook soms En nee, er is niks waar niet van afkomt Ik verlang naar het moment dat weer die lach komt Dus weet, deze pijn is maar voor even Blijf bewegen, alles zal genezen Zog je tranen Show die lach op je gezicht Stap uit je hoofd nu je wordt veel te veel gemist Oh, als je wist hoe mooi het kan zijn Zonder die stress zonder die pijn Dus droog je tranen ah, droog je tranen voor mij Te veel dingen die ik niet loslaat Gedachten achtervolgen me wanneer ik straks alleen slaap Waarom denk je dat ik alleen zijn vermijd? Ik zoek liefde bij een vreemde, achteraf krijg ik spijt ah. Teraf weet ik wat beter is voor mij Damn, ik moet echt leren om alleen te kunnen zijn Ik kan niet vluchten, daarvan voel ik me nooit vrij Kan niet vergeten, want de angst die blijft bij mij En nu, zit ik voor altijd vast in dit? Blijft het altijd donker of schijnt er soms nog licht? Ik leef en ik bewonder, soms gaat het even mis Maar blijf altijd onthouden dat dit het leven is Ook al voel je je kut en ook al draag je de pijn De pijn die heb je nodig om weer sterker te zijn Stap uit je hoofd, zet die gedachten weer opzij je bent de enige, de enige ben jij. Droog je tranen, zo die lach op jouw gezicht, stap uit je hoofd Je wordt veel te veel gemist. Als ze wist hoe mooi het kan zijn zonder die stress, zonder die pijn. Droog je tranen, droog je tranen voor mij. En je wil zoveel doen voor haar en altijd te zijn voor haar, juist nu en je doet dat ook, maar veel voelt soms ook als weinig. maar blijf vasthouden, praten tegen je aandrukken, zeggen dat het goed komt, nee weten dat het goed komt, want dat weet ik echt zeker. en dat was de eerste single die Jit had uitgebracht en dat nummer dat heet droog je tranen. En niets is zonder een reden, want we hebben er ook aan de telefoon. Goedenavond. Hallo. Hallo. Goedenavond. Ja, want dit uh, dateert alweer van ja, eerder deze zomer. Sterker nog volgens mij begin van de zomer. Want toen heb je dit nummer uitgebracht, uh, toch? Klopt, ja. In uh, begin juli heb ik het uitgebracht. Ja. Uh, droog je tranen. Uh, er zit ook een heel verhaal bij. Want het heeft ook iets te maken met de mentale gezondheid. Moet ik het zo Meenlijk. zeggen? Ja? ja, zeker. Ja. Met mentale gezondheid. Ja? En eigenlijk daarover dan specifiek vertelde ik gewoon heel letterlijk op papier eigenlijk wat ik um, de afgelopen jaren een beetje mee zit en waar ik tegenaan loop. <laughs> um, en ik denk eigenlijk omdat het heel letterlijk geschreven is, dat het... Fijn is om je er soort van de in te herkennen. Nou ja, het is natuurlijk niet fijn als je, je misschien in herkent, maar ja. het geeft je misschien een beetje steun. En dat was eigenlijk mijn doel. Dat het soms, sommige dingen waren ook een beetje gênant misschien om te zeggen, maar ja. ik dacht, ik zeg gewoon precies in wat ik bijvoorbeeld in een dagboek ook zou kunnen schrijven. En toen dacht ik, ik breng het gewoon uit. Ja. Niet? Ja, uh, je stelt je dus eigenlijk kwetsbaar op met, uh, met deze single? Oh, ja, zeker. Hiermee heel erg. Ja. Ja. Was, dat ook, was dat ook lastig om dat te doen? Um, nou, ik schrijf al zo lang muziek... dat het, het schrijven ervan was niet per se lastig. Meer dat ik dacht... oeh, ga ik dit wel uitbrengen? Weet ik het wel zeker? Zeg maar, ik vond het heel gek dat iedereen die wil, kan dat dan horen. Dat vond ik ook omdat het sowieso het eerste is... dat ik ooit uit heb gebracht. Mm -hmm. Moest ik daar heel erg aan wennen. Ja. Uh, is het ook iets wat ook bij de jongere generatie speelt? Want... Uh, ik heb meerdere uh, singles dit jaar uh, voorbij uh, horen komen en zien komen. die ook over datzelfde onderwerp uh, gaan. Uh, ja. Denk jij, je, uh, ja, je, je bent dus kennelijk niet de enige die hier tegenaan loopt? Klopt. Ja. Nee, ik, ik denk dat. Ja? dat social media eigenlijk zo'n groot factor is. waardoor mensen van. Uh, ik ben 20 en ik denk dat mensen van twintig... en. Nou ja, die hoeft niet zitten te zitten. Je kan jonger of ouder zijn. Ja. Maar het, ja, het blijft gewoon niet eens heel gezond om lang op social media te zitten. Maar het is zo verslavend als wat. Ja. En hoe stom het ook is om te zeggen... ja, We doen het bijna allemaal, maar je, je voelt je er dan gewoon niet echt beter door. Mm. Mm, en dat is natuurlijk niet de enige reden waardoor je je niet fijn kan voelen. Maar ik denk dat dat wel... ...versterkt maar, en wat ik ook fijn vind... ...dat er nu dus veel over geschreven durft te worden. Ja. Maar ik denk daarom misschien dat het tegenwoordig... Um, ...dat het een onderwerp is waar vaker over geschreven wordt. Ja, je noemt de sociale media... ...maar hoe ga jij uh, zelf nu met de social media om? Uh, ik vind het op dit moment heel lastig. Ik had in de zomer lekker mijn telefoon weg en... Um, zat ik er nauwelijks echt op mijn telefoon. Maar nu heb ik dan weer uh, muziek uitgebracht. En dat moet je dan ook promoten. En daar gebruik ik dan dus ook, ook weer ja. social media voor. Dus dat ja. is een beetje dubbel, bubbel. Um, want social media heeft ook hele fijne kanten en ik zie er ook heel erg de voordelen van in. Ja. Maar nu denk ik wel, oeh... Um, dat is gevaarlijk. Ja ja, ja. Ga ik ook weer mee op mijn telefoon zitten daardoor. Ja. Um, dan even over jou. Want, uh, want ja, hoe lang ben je met uh, muziek bezig? Um, ja, hoe ho lang ik iets met muziek doe... kan ik me eigenlijk niet herinneren... wanneer ik dat niet heb gedaan. Dat is ik niet zeker. Maar ja. Uh, ja, ik heb eigenlijk altijd al gezongen. En toen ben ik op zangles gegaan. En toen ging ik... Uh, echt de operawereld in, dus dat is heel iets anders. Ja. Uh, en daar uh, ondertussen had ik nog gitaarles en zangles, uh, en uh, pianoles bedoel ik. En toen, toen ik veertien was, ben ik eigenlijk geswitcht, omdat ik dacht, ik heb heel veel van klassieke muziek geleerd, maar uh, mijn hart ligt toch echt bij R&B en jazz en soul, dat vind ik heel mooi. Dus toen ben ik dat gaan doen. Ja, uh, in, in dat opzicht uh, vertegenwoordig je ook uh, wel een lichting. Die heel erg sterk uh, met dat Nederlandstalige R&B bezig is. En, en jij bent er één van. Uh, ja. er, zijn er ook mensen waarvan je gedacht hebt. Nou, de, de, dat zijn toch wel um, inspiratiebronnen voor mij. Zeker. Ik heb, ik, ik, vroeger schreef het nooit in het Nederlands. Maar nu ik in het Nederlands schrijf ben ik echt zo aan het bewonderen van dat je in het Nederlands zulke mooie dingen eigenlijk ja, letterlijk kan zeggen. Mm -hmm. Vincent Willem vind ik. Um, ja, hij heeft hele mooie muziek. Hij schrijft gewoon echt heel mooi. Um, ja, Jade Lorne. Ook hele mooie muziek. En haar schrijfstijl uh, vind ik heel gaaf. En zo zijn er eigenlijk wel heel veel nog die ik heel mooi vind. Ja. Uh, nou, ben jij net uh, begonnen. Want, uh, want ja, uh, dit uh, droog je tranen, dat was uh, je eerste single. En, ja, en inmiddels, uh, nadat wij straks uh, klaar zijn met het gesprek, volgt single nummer twee. Maar uh, ja. ben je al uh, bezig met, uh, met meer uh, dingen? Zeker. Ja? Ik... Uh... Ben een beetje, ik heb een plan <laughs> en ik denk um, dat er nog een paar singles komen en ondertussen werk ik aan een EP. Maar ja. dat wil ik echt uh, uitbrengen als ik helemaal zeker ervan ben dat ik alles helemaal perfect vind. Ja, uh, want uh, als ik jou zo perfect vind, leg je de latten uh, dan voor jezelf wel een beetje hoog? Ja, ik ben een beetje perfectionistisch, maar ik, ja, dat hoort er misschien ook een beetje bij. Ja. Maar ik heb heel erg dat ik denk, voordat ik iets uitbreng, dan wil ik eigenlijk het al een paar maanden lang hebben. Dat het al een paar maanden lang bestaat en dat ik na die maanden nog steeds denk, oké, okay, dit voelt nog steeds goed. Ja. Want met sommige muziek dat ik maak, denk ik na vijf maanden lang, oh... Um, Hmm, niet meer helemaal wat ik nu wil of uh, merk ik dat ik gegroeid ben. Of... Dus daarom kost het altijd een beetje tijd voordat ik iets uitbreng. Ja, uh, het moet alleen, ja je moet alleen opletten dat je dus niet in, uh, in uitstelgedrag uh, gaat. Uh... Nee, zeker niet. Ik hoop uh, eigenlijk ja, in een jaar eigenlijk wel vier keer iets uit te brengen. Ah, dus, dus er, er, komt nog, er komt nog wat aan. We zijn nog niet uh, van je af, in ieder geval. Nee, over twee weken wordt ook een uh, nummer uitgebracht... Uh, waar ik als featuring op sta. Oh, als uh, ik featuring? Kan, uh, aan meegewerkt. Ja, ja. want, want, hoe, uh, want, want ja, je hebt nu twee singles uitgebracht. Uh, hoe, hoe waren de reacties? Heel goed. Ja? Ik heb, uh, ja, ik vond het heel gek. want je, Normaal krijg ik alleen maar reacties van familie en vrienden. En hmm. dan deel je het opeens met meerdere mensen. Um, maar ja, ontzettend positief verrast. En alleen maar lieve berichtjes gekregen. En ja, ook berichtjes waar ik heel blij van word. Dat mensen gewoon zich erin kunnen vinden... en me hebben geappt. En dat ze zich ja, gehoord voelen. En dat maakt mij heel warm. Ja, die single die je net hebt uitgebracht... Hè? de meest recente, Zachtjes. Waar gaat die over? Ja. Um, zachtjes... ...is een um, ja, nummer over liefde en relaties. Um, en daarin een beetje het aspect met dat je soms zoveel van iemand houdt... ...dat de angst dat die persoon weggaat ook heel erg toeneemt. Dus um, in de coupletten vertel ik heel erg over hoe een liefde je weer een beetje op het been kan helpen... ...en uh, je van bepaalde gedachtes kan... Uh, helpen verlichten... en van pijn verlichten... en dat het zo fijn voelt... maar dat het altijd ook nog een... de angst dan weer is... dat je die persoon kwijtraakt... heel groot is. Mm -hmm. Dus ja, daarom... ik vond het woord zachtjes vond ik heel mooi. En ik dacht... oh, dat, dat vind ik wel een leuk woord of zo. Um, en ik dacht... je kan het op meerdere manieren zeggen... dus ik had... ik hou van je zachtjes... en mijn liefde voor je... die is zachtjes... Maar als je me verlaat of als je gaat, doe het dan zachtjes. Ja, ja, ja. Dus... <laughs> het zit eigenlijk in alles. Ja, ja. ja. Uh, uh, Even over jou. Waar kunnen ze jou vinden op het wereldwijde web? Op JIT. Laagstreekje op Instagram. En ja, JIT. Ik denk, het is niet een veel voorkomende naam. Dus als je het indiept, denk ik dat je wel komt. Cool. Goed. Dan gaan we hem uh, laten horen. Hier is dus. Zachtjes. Er is niks wat mij in deze wereld verbindt. Mijn momenten met jou, is wanneer ik vertrouwen weer vind. Voel je handen op mijn skin, wanneer oh, stop mijn pijn? Nog even niet Ik hou van je zachtjes Wanneer je gaat, doe het al zachtjes oh, Wat mijn liefde voor je, die is zachtjes Als je me verlaat, doe het al zachtjes Elke traan wordt minder, elke traan wordt minder zeer Met tranen van je hoop je verlegt me pijn steeds meer in deepte, so deeply, no. so truly so truly my love so true gab dir noch neu tränen noch so deeply, so deeply, my Anders beloof dat je van me houdt. Zachtjes. En dat was dit met Zachtjes. Uh, en de deur gaat nu ook zachtjes dicht. Um, Het <laughs> is wel heel erg uh, bijzonder. En straks komt er ook weer een samenvatting op maandag... weer op de website van dit radioprogramma. Wat dan ook weer een half tv-programma is... Kijk ook nu in de camera, want dan uh, weten ze... Ja, dan komt er ook nog een samenvatting, mensen. We hadden het net over Jit. En ja, die zit hier uh, uh, namens Sakharam ook in de band. Maar jij kent haar ook. Ja, nee, ik, ik ken haar ook. Uh, we zitten allebei op de Herman Brood Academie in Utrecht. Ah. En uh, ja. vorig jaar zaten we in dezelfde klas. Uh, mm -hmm. In pop-rock klas. En nu zit ze bij de hip-hop uh, Um, nou ja, opleiding van Herman Brood. Maar we zien elkaar gewoon heel vaak op de gang ook. Ja, ja de Herman Brood Academie is veel genoemd. We hebben hier Feline gehad. We hebben Lucie Fabienne gehad. Die dat zijn allemaal namen. Uh, ja. Ik ben afgelopen zondag bij de heren van Bol geweest. Zeker, ja. Nou, dat, nou uh, wordt hier, er wordt hier <laughs> ja. al in stemmend geklikt. geklikt ja. uh, dus dat zijn namen voor jou de, die, die denk ik jou wel moet ja, kennen, denk zeker. ik. zeker. Ferdinand en, en alle, ja, alle jongens van Bol uh, hebben, nou, afgelopen jaar, zijn ze afgestudeerd. Mm. Uh, dus uh, ik heb ze vaak live gezien en uh, ja, hele, hele toffe mensen maken ja. echt hele toffe muziek. Ja, uh, want kijk ik jou eraan, Misha want jij. Ik heb ook een familielid wat speelt Bol. ja Bol. familielid van mij, uh, ja. Laurens de drummer, die, uh, ja. die speelt in Bol. Dat is uh, super vette dingen, doen zij. Ja. Ja. Echt heel leuk. Um, dan weer even naar jullie. Want, uh, want ja, um, even over de muziek die jullie maken. Nederlandstalige alt Pop. Hoe is dat een beetje ontstaan? Wie, wie kan ik daar... Kijk, Rune ook aan, want ja... Uh, moet jij het zeggen, Rune? Daarover. Nou, Runder, ah, die krijgt nu gelijk meteen de microfoon. Ik, kan, ik kan hem hebben. Eén <laughs> <Ja>. uh, <okay. laughs> nou, ding is zeker, het Nederlandstalige, dat komt voornamelijk van Misha. Ja? Uh, omdat we uh, aan het begin nummers aan het schrijven waren, uh, Engels en Nederlands door elkaar. En heel snel uh, kwamen we er eigenlijk achter dat Misha textueel echt comfortabeler was in het Nederlands, volgens mij. Klopt dat? Ja. Ja. Ja. ja, zeker. Maar de muziekstijl... De muziekstijl, uh... de muziekstijl ja. dat, is, dat is het volgende punt. Uh, uh... Oh, oh. Oh, oh. Ja. Wel ja. Het is, Het is een, een multiterm. Ja, een multiterm. Een heel alstalige altpop. Ja. Ja. Uh, en dan dat alt gedeelte komt omdat we het niet alleen pop willen noemen. Ja. Uh, omdat we eigenlijk niet precies weten in welk hokje we het moeten plaatsen. Als mensen vragen, uh, wat voor muziek maken jullie? Uh, maar we ja. willen wel redelijk popachtige aspecten blijven behouden om het toegankelijk te maken voor mensen. Ja. Dus we willen we willen niet allemaal rare uh, modulaties en weird time signatures, maar we hinten er wel vaak naar. Ja ja. Ze uh, ja. dus komen er komt af en toe komt er een modulatie, voor af en toe een time signature change om voor de. Ik denk dat we ja, ik denk ook dat dat, dat soort dingen ook gewoon gebruiken om het onderwerp of de boodschap beter over te kunnen brengen. Dus we we gebruiken aspecten van pop in hoe de nummers opgebouwd zijn. Of hoe erg we het, ja, hoe erg we het uh, toegankelijk willen houden. Ja. Maar we hebben die trucjes die bij al alternatieve muziek horen gebruiken we om uh, beter die, ja, dat gevoel over te brengen. En dat uh, zit ook gewoon in de bandleden heel erg. Om dat goed te kunnen gebruiken en daar een, een gevoel voor te hebben wanneer dat klopt. Ja, ook. ja uh, ik had jou nog eens een tijdje terug nog aan de telefoon. Ja. Dat was toen uh, over een single. Ik, uh, ja. En toen had je het over... Ik ben even de, de, de titel van die single kwijt. Thuis, thuis? Was thuis, dat over Schiermonicoog? Ja, dat was Schiermonicoog, ja. ja. Um, toen zeiden we al van... van ja, beide, zowel ik als Misa zijn ja. op dat eiland uh, geweest. Maar bij jou was het uh, in, die, in die tijd uh, dat je er was... Was het altijd lekker ontspannen, lekker een beetje slapen was het, uh, geloof ik. Ja, ja, ja, en ook... Um, heel erg gebonden aan familie ook wel. Ja. Heel erg voor mij. Heel erg het, het, het thuisdeel waar mijn familie ook was. Ja. Um, en dat is ook wel grappig. Dat nadat wij dat gesprek hebben gehad over single. Zijn we eigenlijk doorgegaan met die EP. En uh, kwam er ook eigenlijk uh, meer gerommel binnen mijn familieleven. En binnen mijn persoonlijke leven op Dus daardoor heeft thuis ook een soort van andere lading gekregen. En hey. bouwde dat ook door op waar de EP voor staat voor mij. Ja. Um, dus dat is een, een gekke verbinding voor mij. Van, oh ja Als ik dan nu thuis luister... dan is dat in context van de EP die we nu hebben gemaakt. Oh? Ja. Um, wat wel grappig is... dus bijvoorbeeld het nummer net moederskindje. Ja. Um, dat gaat natuurlijk over mijn moeder ja. ook. Um, en met mijn moeder was ik ook op schimmelijke oog, Maar um, moederskindje nu en de EP nu... gaat over um, ja, nare dingen die er aan die kant gebeuren. En hoe ik daarmee om probeer te gaan. En hoe ik naar andere mensen kijk... Hoe die daar om mee proberen te gaan. Ja. Uh, is dat uh, lastig in dat, uh, dat opzicht? Maar je bent ook muzikant en tekstschrijver. Dus ja. je kan dat je kan dus ook uh, op een bepaalde manier dan toch weer afstand van nemen. Denk. ik, Of niet? Um, ik heb de tekst voor dat nummer eigenlijk ongeveer drie dagen nadat ik het nieuws hoorde over mijn moeder hmm. geschreven. Heel snel. En in eerste instantie ging dat nog goed. Maar ik merkte wel in de tijd daarna dat dat gewoon best wel een impact had als ik dat nummer zong. Dat ik echt oprecht verdrietig wordt. Dus dat ik een manier moest vinden... ook, oké, okay, hoe kan je wel dat onderwerp overbrengen... maar toch een bepaalde afstand voor jezelf houden... dat je niet in tranen het podium afloopt... als je dan uh, dat nummer hebt gezongen. Want je moet daarna misschien wel een heel vrolijk nummer zingen. Dus daar nog net een soort van um, balans in vinden. Ja. Dus het is toch nog wel een beetje, beetje heftig. Ja, heel erg. Ja. En het, is, het is ook nog heel erg aan de hand. En dat ja. is ook... Uh, ergens lastig aan de EP, maar de EP is ook een onderzoek, textueel gezien, naar hoe gaan mensen met heftige dingen om, hoe mm. verwerken mensen trauma's, ja. doen ze dat door afleiding te zoeken, doen ze dat door het gewoon gezicht erin en het aan te gaan en het erover te hebben, ja. uh, zoeken ze het bij andere mensen om er advies over te krijgen, um, kijken ze terug naar het verleden, wat heb ik verkeerd gedaan eerst, hoe kan ik dat nu beter aanpakken. Ja door ja, dingen van... Uh... Ja, want dan zit ik ook even naar die andere drie jongens te kijken. Ja. Want uh, hoe reageren jullie op, op zo'n situatie als wat hij uh, heeft meegemaakt? Die nou, uh, ja, Gijs? Nou, ja, wat Misha meemaakt op het moment... is uh, natuurlijk soms wel uh, lastig om om op in te haken, behalve dat we uh, graag tegen hem zeggen... dat we er voor hem zijn en dat we hem helpen als dat nodig is. Mm -hmm. uh, we zijn een band, maar we zijn ook echt een groep vrienden. Um, ook Giat ja, nou ja, is echt een vriend van ons geworden binnen snelle tijd. Dus dat ja. is heel fijn. En, um, zelf, ik denk dat we allemaal wel dingen hebben meegemaakt... die moeilijk zijn in het leven. Voor mij is, is muziek uh, best wel een reddende engel geweest... in een periode dat het mm -hmm. mij, met mij heel slecht ging... Uh, en, en als het over dat soort onderwerpen gaat... probeer ik, probeer ik dicht bij mezelf te blijven in mijn emotie... en dat in de muziek te leggen. En ik denk dat we allemaal onze manier wel vinden... om zo uh, de boodschap die we willen uitdragen... Uh, met, met zo'n nummer die toch wel serieus is... Dat te ondersteunen met, met ons eigen gevoel... En, en zelf daarin mee te spreken. Um, ja. en, en dat als band te doen. En dan. Ja. en dan is het ook wel belangrijk dat je een band achter je hebt uh, staan. Of naast je hebt staan. Ja, ja? naast me. naast e, me Ja, ja ik, zit nee. dan, ik zei ook terecht... Ja, herstel dan het naast de, mij. ja Heel veel steun en liefde. Ja. En ook, ook naar elkaar... gewoon in het algemeen. Niet alleen voor mij. Het ja. is uh, voor ons allemaal gewoon iets heel belangrijks... volgens mij. Uh, we hadden het over Nederlandstalige... altpop. Nou, daar kunnen we... dit in dit rijtje ook wel toevoegen. We hadden in april hadden we best... een hele drukke uitzending... Met twee bands, één tweetal, Kiwi Club en de andere, dat was een vijftal. En die, dat vijftal heette De Autoriteit. En ze hebben het over de dodelijke pannen. Over Rick. Rick was succesvol en had een gouden pik. Alles voor elkaar, huisje, boompje, beestje. Het licht scheen uit zijn reet en het leven was een feestje. Tot hij op een dag langs het trapveld liep En zag aan het publiek dat er daar iets viel te zien Een paar jonge gasties, dollend met een bal Ze hadden mad skills, het was echt niet meer normaal Rick had ooit gezamen van bad op een blauwe maandag Hij stond nu eenmaal graag in het middelpunt van aandacht Dus hij zei boys ik doe graag een potje mee Die gasten moesten lachen maar ze zeiden dat oké okay. okay. En Rick denken dat hij kick was maar al snel bleek dat Rick zich daar lelijk in vergist had Zo de bal tussen de benen oh. Het was de grootste vernedering van zijn hele leven Die dodelijke panna, die dodelijke panna Hij dacht dat hij de man was en dan ging hij one -on -one die one wanna one Tiki-taka, Braziliaanse samba. Die fatte mannetje kreeg een dodelijke panna Een dodelijke panna, een dodelijke panna Waarde zich een grote hond, maar hij was maar een chihuahua Huilen bij zijn mama Groot drama die fuck mannetje manager kreeg een dodelijke panna Dus Rick kwam thuis en was enigszins beduust Die gasten waren goed, maar dat was nog geen excuus Om je zo te laten poorten, het is gewoon beschamend Het liefst hield Rick deze shiz op in kamers Maar iemand had gefilmd en de clip was al verstuurd Het nieuws ging als een lopend vuurtje door de hele buurt Dodelijke panna, wat the fucking ik doet toen te binnen no ging het filmpje vrijwel op de YouTube En iedereen, zelfs de uit mijn eigen moeder was getuige van Hoe hij op een uiter De wijze werd ontmand Echt een smack voor zijn zelfvertrouwen Hij was de zielig hoopje mensen na En werd nooit meer de oude Door die dodelijke panna Die dodelijke panna Hij dacht dat hij de man was En dan ging die wanna. -on wana Tikitaka Braziliaanse samba Die fatten mannetje kreeg een dodelijke panna Een dodelijke panna Een dodelijke panna Waarde zich een grote hond Maar hij was maar een chihuahua Huilen zijn mama, één groot drama Die fatte mannetje kreeg een dodelijke panna Toen ging het berg afwaarts, Rik ging aan de drank Hij zat alleen maar binnen en kwam allemaal van de bank Niet meer naar zijn werk, niet naar het kantoor Het duurde ook niet lang voordat Rik zijn baan verloor En zijn vrouw zei, hé wat ben je nou voor vent Een verrekte zielenpiet en nu ook nog impotent En iedereen dacht al, dat gaat niet lang meer duren Die panna was te gruwelijk, Het kostte zelfs en tijdens de scheiding uitgeknepen als een puis Hij verloor zijn geld en zijn auto en zijn huis Toen had hij in principe nog familie en zijn vrienden Die besloten collectief dat hij sympathie verdiende Nu leeft hij op de straat en slaapt onder een brug En denkt met regelmaat aan die panna terug Een lullige bal tussen de benen door en toen alles verloren Want de echte panna zit uiteindelijk tussen de oren Dodelijke panna, dodelijke panna Hij dacht dat hij de man was en daar ging die wanne en dat waren ze de autoriteit en ja bij het luisteren van de autoriteit Misia, uh, Misha, maak jij nog een opmerking want uh, ...zij heten de Autoriteit. Vond je best wel een leuke naam eigenlijk. Heel leuke naam, ja, mooi. Ja, ja. Maar uh, Sakaram was bijna geen Sakaram. Gehad. Ja, we hebben heel veel langs laten komen. Dus ja. dat, uh, daar hebben we heel lang over getwijfeld En we zijn nu wel, uh, wel blij met de namen. Ik denk dat zo'n naam ook groeit uh, met hoe langer je speelt. Dus dat weet ik ook vorige keer. We hebben we daar best wel lang ja, over gehad... Ja, van dat, ...waarom die ja, naam er nou was. Maar dat ja. groeit gewoon met je mee. en Ja... Dat, uh, het heeft iets spiritueels, lijkt mij. Het is spiritueels een beetje geheimzinnig. En uh, je kan er. Mysterie. Mysterie. Uh, ja, Wie weet. Ja, want uh, ik, ik heb, toevallig zat ik uh, van de weken ergens op. Nou ja, toevallig is het ook niet helemaal. Ja. Uh, ja. Maar dan zit ik op zo'n uh, zo zo'n zo zo website, dat heet inspirerend leven. Mensen, ja, hmm. Jaap koper wil nog wel eens een beetje uh, ook nog de andere kant van het spectrum uh, bekijken. En Oktober werd een beetje de mysterieuze maand no, genoemd. No, Oké. Okay. Dus ja. Ja. Ja. ja. ja nee, het... uh, geldt dat ja. ook voor jullie? Zoveel mysterie, mysterie is er niet. Want volgende week spelen jullie in uh, Sinatol. Dus, ja, ja, volgende hè? week gaan we... Maar gaan het, gaan het we is de... wel weer een mysterie ik, van wat er gaat komen. Nou ja, spanning <laughs> is er zeker. Spanning is er, spanning. er zeker. En ik ja. denk ook dat... Um, dat bij een optreden van ons... dat je ook wel het gevoel hebt... dat je uh, een geheim verteld wordt, zeg maar. Dat, je, ah? dat, er, dat er heel eerlijke dingen gebeuren. Ja. En dat je eigenlijk van buiten... Nou ja, we zijn gewoon best zacht... voor mijn gevoel. <laughs> <laughs> een soort van. Um, en, um, en dat die eerlijkheid... heel erg naar voren komt bij zo'n optreden. Of als je de muziek luistert. Dus de EP over drie uur. Uh, dat je dan eigenlijk ook een beetje meegenomen wordt... in, hé, hey, dit is eigenlijk... wat er allemaal gezegd en gedacht wordt. En... Ja. Kom kon meedoen in dat mysterie. Jij noemt een woord eerlijkheid. Ja. Kijk ook even de andere drie heren aan. Hoe staat het daarmee? Is dat een belangrijke kernwaarde? Kijk ook even jou aan, Achjad. Want dan mag jij het zeggen. Ja, zeker. Ja? Ik bedoel, ik vind... Toen ik de band ging joinen... Aan het, uh, en hoorde waar de liedjes over gingen... en uh, meer echt in de tekst ging verdiepen... toen kwam ik erachter dat er echt best wel veel... eerlijkheid in de teksten zit. En dat ja? vond ik heel erg... Uh, bijzonder, ook op de manier dat het dan toch wel poëtisch uh, overkomt, maar ook best wel direct. Dus uh, ja, de, heel eerlijk, heel mooi. Ja, en Gijs en Roen, onderschrijven jullie dat ook? Ja, natuurlijk, ja, ja. ja. Zeker. Ik ben uh, zelf ook een tijdje lang niet zo eerlijk geweest tegen mensen, tegen ja. mensen in mijn leven. Ja. Uh, en uh, ik heb daar op een gegeven moment verandering in gebracht. En dat is uh, ook namens, dankzij of deels namens uh, Zakram, of dankzij Zakram moet ik zeggen. Dus ja. Het heeft dus ook een deel van je leven veranderd, als ik het zo, zo hoor. Ja, ja, ja, zeker. Deze jongens hebben me wel uh, de, voor een deel uit de gat getrokken waar ik in zat. Dus ja. dat is wel heel fijn. Ja. Uh, even dan de persoonlijke vraag aan jou: heb jij dan een, echt een uh, goed gat gezeten dan? Ja, ja. Uh, ja ik, ik heb best wel geworsteld met mentale um, met met gezondheid. Laten, laten we het daarop houden. Ja. Um, en um, dat, dat, daar heb ik gelukkig um, best wel ook uiteindelijk een besluit in genomen. En ja. dat is nu 3,5 jaar geleden. En, en uh, sindsdien er heel veel veranderd in mijn leven. Uh, en dat gaat allemaal heel goed. En ik ben heel blij dat ik... Uh, nou ja, die nieuwe energie die ik heb. en die, die, die fijne plek die ik heb gevonden. ook terug kan geven aan de jongens. Want die hebben ze mij ook geboden toen. Ik was best wel eenzaam. Ik was best wel. Uh, nou ja, gewoon. Uh, ik zat niet op zo'n goede plek. Nee, uh, oké, oké. Door. Dus dat is een <laughs> beetje. Ja, oké, dat is een goed, goed verhaal. dus. Uh, heb, je het, uh, heb je het keurig uh, verteld. van de situatie waarin je, waar je, in hier, uh, waar je in hier gezeten hebt? Uh, we gaan uh, straks zo'n beetje uh, verder. in het volgende uur. Want... Er staan nog twee nummers die, nog, uh, die we nog moeten gaan horen van jullie. Ja. Want, uh, want ja, dat, uh, dat is het. Uh, en een of is verlies en win. Maar nou, die, die, die, die past ook zeker wel bij het hele verhaal. Denk ja, je? die is ook uh, uh, die is mooi. Ja. Goed, um, maar we gaan uh, ook uh, dit uur een beetje afsluiten. En dat doen we. Uh, en dat moet ik wel heel langzaam doen. Want anders kom ik niet uit met mijn tijd. Ja, dat is een beetje een radiotechnisch verhaal. Want uh, dan hebben we straks ergens een gat tussen, tussen, tussen het eind en uh, iets wat er, wat er uh, komt om het uur af te sluiten. Heb ik dat weer mooi opgevuld. Uh, de dame in kwestie was een week of twee geleden hier in deze studio. De, de 19e september was dat. Ja, dat is twee weken terug alweer. Uh, dit is de eerste, eerste donderdag van oktober. Uh, Lisa Welt was haar naam. Uh, of is haar naam, want... Maar ze zei toen al in de uitzending... ja, ik heb ook nog een nummer... wat ik uh, uitbreng... ondanks dat, het, uh, dat we dat album hebben. One on One. Want dat is de uh, naam van het album. En het nummer dat heet Feel the Water. Is a fire suddenly I felt a